Aloha Radio Aloha Radio Voor jou Met de lekkerste muziekkeuze www.aloaradio.nl. Ja, luisteraarsjes Dit is de podcast van Aloha Radio Voor zondag 14 februari 2021 Ja, hier zijn we weer, hè Ja, we gaan wat, uh, wat liedjes draaien, het is vandaag Valentijnsdag ja, ik weet niet of ik wel liedjes heb uh, met Valentijn uh, Valentine liedjes, dat weet ik niet. Maar ja, ik zie wel wat ik tegenkom. <laughs> Oké, okay, ja, ik weet niet zo gauw waar ik het allemaal vandaag over moet hebben. Dus nou ja, goed, we zien het allemaal wel, jongens. En meisjes. Oké, okay, Nexus. Met uh, Nexus... Uh, Nexus... Met Ultima Velocity. Hier komt hij... Dat Nexus met Ultima VeloCity. Ja, we hebben een uh, aardige strenge winter gehad de afgelopen week. En uh, ja, vanaf morgen schijnt het uh, weer te gaan dooien. En uh, ja, het is nu al, al, al iets minder koud als gisteren. Sneeuw ligt er nog steeds. Er is gelukkig niks meer bijgevallen. Anders ja, dan wordt het nog meer een zootje met al die... Uh, Troep, ja, als het gaat doden dan hoort het een blubber zo, <laughs> ik ben niet zo'n liefhebber van sneeuw, maar ja, goed, uh, schaatsen hou ik ook niet van, ik ben uh, meer een zoma-mense, ik ja, hou meer van de zomer, dus uh, ja, oké, okay. volgende nummer is uh, DJ Kovic met I Feel New Day. DJ Kovic met I Feel New Day ah, en het volgende nummer is uh, Bass met uh, Abyss Dat was uh, beest met Heavy's. Uh, ja, we hebben allemaal recht vrije muziek hier. En de meeste heb ik al heel lang. En uh, ja, heb, heb ik ook heel lang niet meer gedraaid. En het uh, volgende nummer wat we gaan draaien is Parky Maven met Seeing Dreams. <coughs> Ja, dat was uh, Parky Meven met Seeing Dreams. Ja jongens, uh, ja, het is uh, volgende maand 21 maart, dan begint de lente weer en dan zijn we eindelijk van die winter af. En we hopen dat we weer een prachtig voorjaar en een prachtige zomer krijgen, ja, en ik hoop dat we wel wat meer ruimte krijgen hè, met die COVID-gedoe allemaal, die, die corona-toestanden. Ik ben er een beetje klaar mee, maar goed. Oké, okay, we gaan weer een liedje draaien. OCD met On The Move. CD met uh, On The Move. We zullen eens even kijken of er nog wat nieuws uh, te vinden is. Dat is altijd wel nieuws natuurlijk, maar we gaan eens even kijken op nu.nl. Meerdere gemeentes waarschuwen voor zwakke plekken in IJs dooi. Hé, hey. afro-tros verwaardigd fragment uit wie is de mol vanwege racisme? Wat nou weer. Dus wat om te doen, hè? Ja, de afro tros verwijderd een fragment uit het spelprogramma Wie is de Mol van zaterdagavond. Meerdere kijkers noemen het op sociale media racistisch, omdat kandidaten van hun ogen spleten maken om het Zuid-Koreaanse nummer Ganam-staal uit te beelden. De omroep laat zondag in een reactie op Instagram weten zich te schamen voor het fragment en heeft excuses aangeboden. Ja, Jezus jongens. Mag dat ook al niet meer? Tjonge jongen. Nou, ik, eh, ik ga er verder niet in pin, maar ik vind het allemaal een beetje achterlijk gelul allemaal. Je kan niks meer zeggen of doen of het wordt meteen alweer eh, in de racistische hoek gedouwd. Daar ben ik ook tegen Rossen met een om. Maar eh, ik vind het eh, allemaal een beetje ver gezocht, weet je wel. Doe, eh. Maar goed, euh, nog meer euh, dingetjes net binnen. Nou eens kijken wat hier nou weer staat. Extra politietoezicht in verschillende steden door te veel carnavalvierders. Ja. In verschillende steden is zondagmiddag meer politietoezicht ingezet omdat er te veel carnavalsvierders aanwezig zijn. Onze politie hebben zich op de, het vrijhof in Maastricht zijn 250 mensen verzameld. Ook een Tilburgers extra toezicht nadat zaterdagavond op het Piersplein te druk werd met carnavalsvierers. Ja, ik lees alleen maar de hoofdlijnen, ik ga niet alles lezen. Maar uh, ja, nou ja. <laughs> ik vind het allemaal prima hoor. Ze dus zoeken het maar lekker uit. Het is allemaal om uh, mijn reetroest, allemaal. Ja, oké, okay. weerbericht. Ja. Die staat zondag en zaterdag, maar dat was gisteren, daar hebben we nu niks aan. Nou, het wordt uh, de komende vijf dagen. Ja, ik weet het niet hoor, maximum. Dan zeggen ze weer, s'nachts min 1, dins of 4, min 6, 5, of nee. Maximum minimum. Ja, wat is het nou? Ja jongens, oh wacht eens even, er staat uh, geen min achter, dus uh, het, het is uh, in ieder geval vanaf maandag nog boven de 0 graden, hè? dus de dooi gaat inzetten. Ja dan krijg je weer die blubber troepen. Uh, dus uh, ja, dan krijg je weer uh, al die troep weer, maar ja goed, meestal binnen een uh, paar dagen stonden we meestal wel weer weg. Dat weet ook al hoe dik de pak sneeuw is, maar er is ook een grote brand geweest vannacht in Scheveningen op een grote brand. Er um... was een um, strandtent in de fik gevlogen. Dat is uh, verloren beschouwd. Ja. Dat is allemaal heel vervelend. Ja, hoe dat is ontstaan, dat weten ze niet. Ja, ik vind het wel vreemd hoor, want... Ja, ik denk dat de beste man spaart heeft dat hij zijn strandteentje lekker niet heeft afgebroken... in, in eind september. En uh, dan begin dit jaar alweer... Uh, zeg maar ergens in het voorjaar weer uh, had opgebouwd... al was dat waarschijnlijk niet gebeurd. Maar ja goed, dat is allemaal achteraf natuurlijk. Dat is heel vervelend voor die man. En natuurlijk ook het personeel wat er werkt. Want die heeft dan... Uh, ja, dan geen werk uh, voor de komende zomer, ja. die een nieuwe strandtent opbouwen En ik hoop dat meneer goed verzekerd is. Ja, het is allemaal heel vervelend, heel triest allemaal. Dus volgende nummer is uh, Sinterius met Galaxy Rock. Ja, dat was uh, Sinterius met Galaxy Rock. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, En het volgende is Dieter Kovic met Spirit of Music. Als DJ Kovic. Ja. Ja, ja. Uh, ja de boer is ineens weggevallen. Wacht even voor. Dan nou, weet ik niet meer. Ja, DJ Kovic. <laughs> maar ik heb hem per weggeklikt. Maar ja, goed, dat maakt niet uit. Ik zoek het wel weer terug. Uh, ja. Wacht eens even. Ja. Dat, uh muziek ineens weer pleiten, jongens. Wat is het nou allemaal? Eh. Uh, ja, zo. Nou, jongens. Dit is eh. Uh... Aloha Radio. Dat klinkt naar meer. Ja, ja, dat is podcast radio. Vroeger hadden we een livestream. Ja. Ben ik vanaf gestapt, omdat, uh, ja, weinig live-luisteraars. Eén ding, weet je wat. Ik ga lekker podcasten. Kunnen mensen luisteren wanneer ze zin hebben? Ja, ik laat daar meestal wel op staan. Totdat ik weer een nieuwe podcast maak. Vroeger liet ik het er een week op staan. En na een week weer een nieuwe. Maar ja, soms zend uh, ik al weken niet uit. Dus laat ik het maar staan. Tot er een nieuwe podcast is. En uh, dus, ja, tijd genoeg om te luisteren. En het blijft, uh, uh, ik doe het meestal via archief. Daar uh, lood ik het op. Up. uploaden heet dat zo. <laughs> en als ze hem daar kan vinden via mijn uh, website. Dan, uh, die kun je altijd beluisteren. Ook na jaren. Die laat ik er gewoon op staan. En uh, oké, okay, ja jongens. Ik, ben, ik zit mijn rot te zoeken. Ik dacht er veel meer muziek had. Maar ik zit mijn eigen te zoeken. En ik dacht dat ik daar heel wat op had staan hoor. Maar als ik zo hier kijk, dan klik ik wat aan en dan eh, zie ik heel wat anders. Oh ja, ik zie het al, ik zie het al, ik zie het al. Ja. Ja, jongens. Ja, muziek, muziek, muziek. Wat is dit nou allemaal? Och, jezus. Okay. Wat is dit dan allemaal? Nou, ik ben benieuwd wat dit is. Ik weet niet wat het is. Het is uh, Revolution Void, uh, Habitual Ritual heet Ben benieuwd. Habitual Ritual heet het nummer. Ja, het volgende nummer is van Chino. Een beetje Valentijn is het wel, want het nummer heet Loving You.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 apart. Met Loving You. Oké, okay, we gaan nog één liedje draaien. En dan stoppen we ermee. Is een mix van mezelf. Haha. En uh, Yes. Een mix van jaren geleden. Een deel van die mix althans. Oké. Okay. nature mix bij DJ. Hallo Ajaap. Oké, okay, luisteraarsjes, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer dan maar. Hè? Bye bye, zwaai zwaai. En nog een fijne week. Doei doei.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 I'm a De lekkerste muziekkeuze www.alolaradio.nl